Ik heb betaald uh, voor drie jaar. En uh, als u mij vraagt of uh, met de organisatie... Uh, ...of we er niet tegen een aardig bedrag vanaf kunnen... ...dan uh, zeg ik ja... Dat kan, ...wij hebben er in het college uiteraard niet over gesproken. Ik zou er geen voorstander van zijn... ...omdat uh, na één keer zo'n toer te hebben gehad... ...wil dat nog niet zeggen dat het alle jaren slecht is. Ik denk ook dat zoiets uh, moet beklijven... ...en... Uh, maar wij zijn ook bezig. En ik denk dat dat ook van belang is. Wij zijn ook bezig met een evaluatie. De evenementencommissie wordt hierbij betrokken. En die heeft ook al een advies uitgebracht. Anderen worden daarbij betrokken. En aan de hand daarvan hebben we... Want dat hebben we aan de Raad toegezegd. De evaluatie van Olympia Stoer. En ik denk dat het nadat die evaluatie gekomen is... het Pas het moment is, daar is om dat dan ook... Nadat nou, we met u erover gediscussieerd hebben als raad, om daarover dan eventuele stappen te zetten. Dus ik in deze zin zeg ik de motie is op dit moment prematuur. En dus ontraden. Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. De VVD is eh, inderdaad geen voorstander van het tussentijds openbreken van het contract of iets dergelijks. Eh, dat, ik denk dat dat een heel negatieve uitstraling heeft. Eh, überhaupt voor de reputatie van Zandvoort en, en voor andere contracten en projecten die je zou willen doen. Dus ik denk dat dat geen goede zaak is. Maar dat ze zijn natuurlijk niet de enige kosten die gemoeid zijn met dit evenement. En wel eh, zouden we het college willen vragen om ook eens goed te kijken naar, naar eh, bijvoorbeeld de route, hè? Het zou misschien schelen als niet het hele dorp zou hoeven worden afgezet. Of misschien is het mogelijk om een ronde over het circuit te rijden. Om op die manier um, wellicht de kosten te kunnen beperken. Merci. Neem me mee in de evaluatie. Ja. Voldoende duidelijk. Ah, ik wou vragen wanneer de evaluatie komt. Wanneer? Wanneer komt de evaluatie? Uh, voorzitter, daar kan ik op dit moment niks over zeggen, want dat loopt via verschillende schijven en, Want wij zijn mm, twee portefeuilles die ermee te maken we hebben. evenementencommissie heeft ermee te maken. Uh, hier intern. Uh, deze portefeuille heeft er ja. ook nog mee te maken, omdat daar ook nog. Ja, ik, ik, we moeten jouw wegen afzetten, elke keer ja, en zo goed. <laughs> Dus kunnen we, uh, kunnen we afspreken ik dat. Heb geen idee, Als die niet uiterlijk het derde kwartaal komt, dat u dat dan hoort. Dat de college het aan de raad laat weten. Ja? Concreet? Goed, goed. Motie 3b voldoende besproken hiermee. Gaan we naar motie 3c. Die is net aangereikt door het CDA. Motie luidt onderwijshuisvesting. Meneer Bluis, u bent de penvoerder. Dank u wel. Het ja, is een vrij lang verhaal. Overwegende. En Voor het primair onderwijs in de toekomst... een behoefte bestaat aan huisvesting voor circa 1000 leerlingen. Het college en raadsvoorstel had voorbereid... inhoudende uitwerking van een viertal scenario's... met betrekking tot de toekomstige huisvesting van ORN en Nassau ons door de ontstaande tijdstuk de bestuurder van ONS, Salomon, schriftelijk heeft kenbaar gemaakt niet langer te kunnen wachten en heeft aangedrongen op renovatie. Ten behoeve van de Gerttenbach College op dit moment de verschillende nieuwbouwopties onderzocht worden. De financiële haalbaarheid voor de nieuwbouw Gettenbach nog onderwerp van discussie is. Samvoort zowel qua openbare ruimte als qua financiën grote beperkingen kent. Erna het inzicht van de raad. Slechts op drie locaties in Zand ruimte voor onderwijs, huisvesting zal moeten worden geboden. Locatie de Golf, locatie de blauwe tram en de locatie ONS. Ten behoeve van het primair en het voorgezet onderwijs. Grootschalige renovatie van ONS geen verantwoorde investering is. Mede in het licht van het enorme ruimtebeslag op dit moment. Het huisvesting van de ONS en het Grettenbach college op die locatie zal moeten gaan plaatsvinden. Verzoekt het college met spoed het gesprek aan te gaan met Salomo over deze problematiek. Met spoed het gesprek aan te gaan met Dunamara over deze problematiek. En in september 2012 te komen met een aangepast raadsvoorstel voor nieuwbouwcombinatie ONS en grettenbach mago Zandvoort, CDA. Dank u. Zijn er vragen ter verduidelijking? Meneer van der Drift. Ja, ik heb een vraag. Uh, is het wenselijk om primair en secundair onderwijs uh, in één locatie samen te brengen? Uh. Misschien niet wenselijk, maar wel noodzakelijk in het licht van onze financiële positie en hetgeen wat wij in onze algemene beschouwingen hebben gezegd. Het is ook een onderzoek en het zal moeten ook moeten blijken of het kan en of we daaruit komen. Daarom, maar het is het onderzoeken waard, omdat het dan ons met name in de toekomst uh, wel besparingen oplevert. Ja, Kijk, die besparingen, daar ben ik ook wel voor. Maar ik vraag me af in hoeverre het uh, haalbaar is om dus uh, leerlingen van de basisschool... en leerlingen van het voortgezet onderwijs in één gebouw ja, maar lukken. Ik denk dat dat uh, toch uh, verkeerde effecten op gaat roepen. Maar de vraag is ook of het in één gebouw hoeft. Als u kijkt naar de, de locatie ONS, hoe groot die is... Dan zie ik daar wel ook andere mogelijkheden. Maar dat laat ik graag aan degene over die daar meer verstand van hebben als dat wij. Maar de heer, heer bouwberg die zei van over die gijzeling en zo. Ja, daar, daar, moet, dat, daar heeft het mee te maken. Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Als wij straks moeten zeggen ja. tegen ONS of tegen de Gettenmacht. Ja, maar we hebben, eigenlijk, we hebben geen geld om dit te realiseren. Dan nee, hebben we een ander probleem. Dus we moeten voortschrijdend inzicht maken dat het misschien noodzakelijk is om die combinatie wel te leggen. Meneer Demmers. Ja, dat is een heel interessante wat meneer Bluis zegt. Wij, eh, als we het helemaal niet doen, Ah, wat voor ander probleem hebben we dan? Ik vind dat we de, vanaf 2001 tot nu 20 miljoen euro in scholen hebben gestopt. En dat de Nicolaaschool school bijvoorbeeld 20 jaar een uh, noodgebouw was en de Beatrixschool school ook. En waarom moeten we nou op stel en sprong uh, weer zoveel miljoen uitgeven voor duizend kinderen? En wat zijn nou consequenties als we het gewoon heel even niet doen? ...maar gewoon alleen een net plan maken met die mensen. Mevrouw Vrij. Ik had eigenlijk dezelfde vraag. Ja, Tijdig loopt er ook, er is ook een toezegging... ...dat we het totaal nog eens bekijken. Hè? Dat, die toezegging is er ook eh, ja. gedaan. Kunnen niet, maar... Plan op zich is, dat is goed. Dan weten we waar we heen gaan. Waar de horizon is. Maar nu te zeggen van we maken een plan... ...en we gaan ook uh, weer voor miljoenen investeren... 20 miljoen is niet niks voor de onderwijsgebouwen in, in, in, vanaf 2001. Dus ik denk, uh, waar is nou die, is de brandbrief van ONS, is die nou uh, maatgevend voor de haastige spoed is zelden goed. Nee, u hebt denk ik wat gemist, er is al, heeft al een hele discussie in de gemeenteraad plaatsgevonden hierover. Dus wat dat betreft is dit een aanvulling op die discussie en op het scenario, tegelijkertijd kwamen die scenario's we moeten extra bezuinigen ja, en dan valt het allemaal in elkaar nu. Dus vandaar dat dit een vervolg is op hetgeen wat het college al mee bezig was. Hij heeft even stopgezet en nu wij het voorstel doen om het weer op te pakken, mevrouw Frey. Ja, dank u voorzitter. Eerder eh, was er een voorstel waarbij het accent eigenlijk werd gelegd... ook op de, op de brede school. Hè? Dus, dus eh, de, de, de maatschappelijk culturele uitbreiding van, van de schoolfunctie... om het zo maar te zeggen. En dat er sprake was dat de krocht misschien dan... Eh, bij een eventuele nieuwbouw betrokken zou worden. Nu hoorde ik u eerder zeggen dat u eh, de, eh, de krocht wellicht... dan liever nog naar de blauwe tram eh, zou willen... En, en mag ik hier dan uit concluderen dat u, dat u wat dat betreft niet, eh, dat u geen brede school zou willen eh, voor de Oranje Nassau? Of, of de, dat de krocht in ieder geval helemaal daarbuiten blijft? Zou u dat kunnen verduidelijken? Kijk, dat laat ik ook open. Maar er vindt dus ook nog een discussie plaats over het totale perspectief. Die, die, die is ook ons toegezegd dus, dus dat, ik ga er ook vanuit dat dit breder wordt getrokken als dat ik nu in twee regeltjes op want al die aspecten moeten denk ik mee worden genomen maar misschien wil de wethouder daar zelf hoe hij daar tegenaan kijkt iets over zeggen nog. Andere, maar we dat op een ander moment misschien bespreken wethouder tonen namens het college en namens het college dat wordt een beetje moeilijk want we hebben die niet besloten. <laughs> met elkaar natuurlijk maar uh, ik uh, zal proberen dat toch zo goed mogelijk te doen, namens het college. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat het een uh, interessante optie is. Uh, ik deed al, ja. Uh, even even uh, wat, wat, wat uh, koud watervlees weghalen. Want je kunt twee scholen met de rug naar elkaar toe, uh, waardoor het basisonderwijs en onderwijs niet direct in contact zijn. Want ik denk dat het daar een beetje, een beetje naar gekeken wordt. Met gewoon andere ingangen. Dus dat zijn dingen die zijn, maar het zijn praktische zaken die zijn allemaal oplosbaar. Het gaat erom, is dit een optie waar we wat mee zouden kunnen? Uh, uh, ja, ik, ik denk het wel. Ik, uh, ik, uh, het lijkt mij niet onverstandig als college om, uh, om de motie over te nemen. En te kijken hoe we daarmee verder kunnen. Ik zit alleen met één probleem. Uh, mijn collega uh, Zandberg fluisterde me net in hoor. september kan je nooit halen, want dan moet het uh, op 17 juli uh, al in, uh, in, uh, in het college zijn. Dus uh, en daar heb ik zelf die ook niet bij stilgestaan uh, toen ik zei van net van nou dat gaan we nou doen. Um, ja, ik ik, ik denk. Uh, dat, uh, voorzitter dan is dan oktober een, wat een haalbaar. Uh, wanneer moeten wij dan in het college zijn? Mag u van mij zelf invullen dan hoor, u, u, u, u hebt er zelf ook haast bij, dus uh, ik ga er vanuit dat het dan zo snel mogelijk plaatsvindt. Ik, ik hoor meneer Pluis uh, bijna zeggen dat hij de motie weer van tafel haalt met deze toezegging, dat het college daar op korte termijn op terugkomt. De... Volgens mij heeft het college... Ja, AC oké, maar... Ja, dan kunnen we alle moties van tafel gaan halen. Maar dat gaat toch ook gewoon om Die vraag de ga ik niet... misschien wel stellen ja, als het nee, zo is. maar We gaan gewoon snel stemmen. U, nou september of ja, oktober voor mij zijn, maar ook als het niet eerder als november kan... als er maar een, een goed verhaal ligt. Uiteindelijk gaat het over iets wat we 40 jaar neerzetten. Maar, ja, uiterlijk vierde kwartaal 2012. Maar, maar voorzitter, ik wil wel graag van de overige uh, fracties weten... Uh, of, ...of daar draagvlak voor is, want anders ga ik dadelijk uh, het niet... Uh... Ja, we staan wel achter de motie. Okay. Ja. Mevrouw van der Veld. Nee, ik zit gewoon te denken aan die arme kindertjes... ...die gaan dan op vierjarige leeftijd hier naar de peuterspeelzaal... Of het minste, dan zijn ze dus daar al vanaf. Ze hebben er al twee jaar gezeten. Dan schuiven ze een stukje op. Dan gaan ze dus naar. Nou, vroeger had je. Ik ga naar de grote school. Dan heb je ook niet meer. Je gaat naar groep drie. Ja, dan ga je daarna van groep acht. Ga je de bocht om naar het voortgezet onderwijs. Nou, ik, ik zie dat. Ik vind dat zielig. Nee, maar zie zie meneer. Ik zie dat niet. Ik zie dat inderdaad als een zeer slechte combinatie. U bent er geen voorstander van? Absoluut Punt. niet. Nee, Bavits, we gaan een korte ronde doen. Dus dat... oh, nou, wel een voorstander. O, Oudere Partij antwoord. Ja, dank u wel. De Partij van de Arbeid? Nee, nee. De wethouder vraagt of het breed gedragen wordt. Ja? Dat zou technisch onmogelijk zijn, meneer Bluis. Uh, wij gaan nu naar abonnement 3-3. Dat is het abonnement wat gemeente Belangen Zandvoort net heeft aangekondigd. Meneer Demmers. Ja, voorzitter. Behoefte aan het nog nader toe te lichten. Al misschien ah, is het dan verstandig dat u ja, het vanaf overwegend even voorleest. Ook voor de publieke ja, tribune. Um, wij zouden graag willen dat er op korte termijn ingegrepen sss, wordt... Sss, om uit de financiële problematiek te komen. En dat gebleken is, zoals wij al uh, aangegeven hebben enige tijd geleden... dat die kaasgaafmethodes zoals toegepast... En niet de resultaten heeft opgeleverd zoals bedoeld. Anders we, zaten we nu niet op een uitgavenstop. Wij stellen vast dan dat de bezuinigingsinspanningen te weinig hebben opgeleverd. En dat er uh, waarschijnlijk nog meer tegenvallers te verwachten zijn. Uh, dat allerlei uh, interventies en impulsen van het Rijk en allerlei andere instanties ons niet doen geloven dat we uh, meer geld binnenkrijgen. Uh, stellen wij voor om het abonnement wat wij betalen aan de stichting Context... twee ton per jaar, om dat af te bouwen, CQ in eigen beheer te doen... omdat wij toch aan een groter volume uh, zouden moeten gaan werken op dat vlak... als het gaat uh, of in de regionale uitvoeringsdienst... of dat we dat zelfstandig doen als zijnde de nieuwe wet werken naar vermogen... die toch op een of andere manier door zal gaan. Die kunstsector, daar hebben wij uitgerekend dat daar 768.000 euro heen gaat. Uh, laten we nou uh, die 768.000 euro twee jaar eens even niet uitgeven. met de uitzondering van de kinderkunstlijn. En te stoppen met het huren van het kerkje van de school. en de school onder te brengen in de brede school, Gebouwde Golf. of in de brede school, LDC Blauw Tram. Dank u wel. U vergeet. De volgende tekst. De bibliotheek drastisch tekorten omdat bezoekersaandallen aandallen openingsuren niet in het ja, zijn en met de, de suggestie. De die, ja, u heeft gelijk. De ja. suggestie die, nou, uh, die andere gemeentes uh, gedaan hebben. Ja, maar dat staat er niet, meneer Demmers. Nee, maar... ging mij erom dat het abonnement wordt Ik, ik kan toch een hint erbij geven. Dat mag in het rondje vragen, want ik denk dat u misschien een paar vragen krijgt. Nou, ja? nee, die mensen zeggen gewoon nee, dus dat geeft niks. Maar wij geven aan dat andere gemeentes gewoon met vrijwilligers werken. Nu, en dat wij het ook Is er doen. behoefte aan vragen? Meneer, mevrouw Rietker. Ja, dank u voorzitter. Uh, de, het laatste punt over de scholen, uh, de school en de golf, uh, dat wordt volgens mij meegenomen in uh, de motie daarvoor die straks ter stemming ligt. Of heb ik dat uh, verkeerd begrepen? Meneer Dammers. Voorzitter, ik, ik miste even wat. Nou, ik stelde u de vraag, u heeft het over het stoppen met huren van het kerkje ten behoeve van de school en een gebouw de school of de golf onder te brengen op een andere plek. Maar uh, bent u het met me eens dat deze twee punten straks waarschijnlijk zichtbaar worden in uh, die motie die, wij, die hiervoor uh, aan de orde was en die ter stemming moet komen? Die gaat over de scholen. Maar wij bedoelen hetzelfde, bedoelt u? Ja, maar ik bedoel, nou ja, oké. Okay. Ik... Nou, als er één enigszins overlap is, dat geeft wel niks. Na nou, andere vragen, mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. Ik uh, waardeer het dat GBZ ook een aantal concrete uh, ideeën op papier uh, heeft gezet. Wat ik me wel afvraag is hoe zich dit uh, naar uw mening verhoudt met het procesvoorstel wat eerder is gedaan. Om in de zomer eigenlijk uh, te komen met een nadere uitwerking. Om bij wijze van spreken te komen tot een zomerakkoord. Uh, en om dan te kijken van goh, uh, welke maatregelen zijn wel en niet haalbaar. Wat zijn de effecten en de gevolgen daarvan? Zou u dat uh, willen toelichten? Meneer Demmers. Ja, nou, goede vraag. Maar uh, zoals het me op mij overkomt, dan heeft u misschien weer 25 onderwerpen waar u iets op zou kunnen korten. En wij zeggen nou gewoon, joh, doe nou gewoon dit. Twee jaar, even door, het, door die zure appel heen bijten. En de begroting klopt weer. En misschien, mevrouw... Ik heb twee jaar geleden voorgesteld aan meneer tonen, haal nou dat rode boek uit de kast met die kennentakendiscussie. Toen zegt hij, dat boek ken ik uit mijn hoofd, dat is tien jaar geleden, heb ik helemaal geen zin meer in. En nu gaan we daar toch over praten. Dus nu krijg je een beetje rijp en groen door elkaar, wat er een grote klappen bezuinigd moet worden. Dat is de oorzaak. Dank u wel meneer Demmers. Andere nog naderen? Wacht even, op... dus, dus u wilt dit amendement handhaven en niet... Meewerken aan de zomersessie, om het zo maar te zeggen. Wij werken mee aan het uh, zomers, uh, in de zomer creatief kijken of we niet op een methode willen bezuinigen. En u kunt het zien als een abonnement of uit een motie, maar wij leveren gewoon aan wat meneer Tonen gisteren gevraagd heeft. Maar en dat bij, is een voorstel. Bij interruptie, je hebt dus de methode, je hebt gewoon verstandig en normaal denken en je hebt droogleggen. Ik begrijp het nu. Wethouder tonen ...wilt u namens het college... ...voor de sarcastische opmerking... de Toon heeft het woord... ...ja, voorzitter, de heer Bluis gaf al bijna mijn antwoord... Um, ...om even te beginnen met het rode boek van de kerntaken, ...meneer Demers, u, u, uw partij is er heel erg goed in om dingen te vertellen... ...die, uh, die er niet zijn of die heel anders zijn... ...twee jaar geleden heb ik gezegd... ...ik heb dat rode boek al lang niet meer van de kerntaken. Toen dus zei u... En ik heb dus niet gezegd, ken ik uit een hoofd. Toen zei u, ik heb hem nog, die krijgt u van mij. Ik zit te wachten. Ja, en toen heb ik het boek gevonden. Hier op de gang. En ik mocht het niet meenemen, want het is een zeldzaam exemplaar. Toen heb, Goed. toen heb ik het doorgegeven waar het lag. En dat was het. Maar niet, ja, meneer, dan, maar niet gaan dan aan mij. We nu dus naar de, heb, de inhoud. Dus, dus ik het boek niet. Tijd, uh, u daar niet meer op in te gaan. Meneer tonen. Ja, maar Sinterklaas heeft ook zijn boek. Nee meneer tonen. we gaan nu naar de inhoud. Voorzitter, uh, als je kijkt naar het realiteitsgehalte van, van, uh, van het voorstel, dan denk ik dat die echt uh, zo ongeveer terug te brengen is tot nul. Want als je kijkt naar het maatschappelijk werk wat context levert, uh, die deskundigheid hebben we absoluut niet in huis. Als meneer Dembers wil dat wij dat hier in eigen huis moeten gaan doen, dan is dat mooi. Dan kom ik met een voorstel uh, bij de begrotingsbehandeling voor ongeveer een subsidie van, uh, of een, een, een bijspijker door de gemeenteraad, een budget van ongeveer een 4 ton. Om de deskundigheid in huis te halen, de mensen aan te trekken die dit kunnen gaan doen. En om het maatschappelijk werk te kunnen gaan doen, wat we nu juist al jaren geleden op afstand hebben gezet. Dus uh, geen realiteitsgehalte. De kunstsector volledig droog te leggen, 768.000. Uh, het loopt maar op, per dag op. Gisteren had de heer Draaier het nog over 6,5 ton. Dus uh, als u nog verder doorzoekt, uh, dan hebben we daar een hele begroting vol met kunst en doen we voor de rest niks. Uh, ik weet niet wat u hier bedoelt. Geen realiteitswaarde, voorzitter. Het volgende punt, denk ik hetzelfde. De school, daarvan hebben we al gezegd dat uh, uh, als uh, de school blijft bestaan, uh, op wat voor manier dan ook, dat uh, de school vanaf het volgende schooljaar, nee, niet het schooljaar, niet schooljaar, naar het volgende schooljaar, dus vanaf 2013-2014, uh, niet meer daar uh, gehuisvest kan worden, om de simpele reden dat dan het contract afloopt. En uh, dan loopt ook de vijfjaarperiode jaar periode van de school af. En mocht de school alsnog voortbestaan, omdat de minister veel in verband met het experiment, dan zullen zij hun intrek moeten nemen in lokalen die vrijkomen in gebouwde golf. Dus ook dat is, een, uh, dat is dan een punt wat al achterhaald is. Kortom, voorzitter, uh, dit amendement wordt ten stelligste en ten zeerste ontraden. Dank u wel, meneer Toon. Voorzitter, bij interruptie. Maar schoolzwemmen gaat er wel af. Als bezuinigen. Ja, ik, kan, ik begrijp wel dat u dat allemaal niet leuk vindt, maar u kunt tenminste nog zeggen, ik ga het eens bekijken of daar wat af kan. Maar dat, dat hoor ik ook niet, het is geheel nul onrealistisch. Nou, je zal maar van kunst houden en zwemmen hier in de zee, en de watertoren is een kunstwerk geworden. Dan kan je het niet meer zien, want je verzuikt want er was hier geen geld voor zwemles. Nou, het is wat. Dank u wel, meneer Demmers. Daarmee zijn abonnementen en moties voldoende, volgens mij, uitgewisseld qua inhoud. U kunt er in de besluitvorming uw mening over kenbaar maken. Is er nog behoefte aan een slotronde? En als die... U vergeet er een. Vergeet ik er een, meneer Bluis? Vertel ja, u mij wij hebben eens. er eentje ingediend. Ja, dat de... Oh, dat is bij een ander punt. Oh, god, ja, nou, sorry. Dat beeld had ik al voorzichtig, maar sorry. ik kan mij vergissen. Goed. Ik had met u afgesproken dat er nog een slotronde is als daar behoefte aan is. En ik wil u op het hart drukken om niet in herhaling te vervallen. Meneer Barits. Ja, nou ja, gaan. dat is precies wat ik niet wil doen. Ik heb wel gezwegen, maar dat wil niet zeggen dat ik instem met deze begroting. Alleen wat wij al op heel veel momenten hebben verwoord. Dat wij het niet eens zijn met die kaashaafmethode of daarvoor gezwaarstigd hebben dat het niet werkt. Uh, in de afgelopen twee jaar. Ja, dat is nu, daar ben ik heel blij om, uh, verwoord door twee andere partijen. Dus hoef ik daar eigenlijk niks meer op, uh, op toe te voegen. Behalve één ding. En uh, dat is dat uh, uh, wat ons betreft uh, het raadsdiner helemaal afgeschaft uh, zou kunnen worden. En daarvoor in de plaats een klein kerstpakket voor het personeel geregeld zou mogen worden. En uh, dat is het wat ons betreft. Dank u. Dank u wel. Anderen? Meneer bouwer Wilson. Ja voorzitter, het is namelijk zo dat um, er is door de PvdA iets en ook door de VVD iets gezegd over hoe ga je nu om met het uh, bovenwettelijke... Uh, ...deel aan uitkeringen wat wij in Zandvoort doen. En het is een aanvulling tot 110% van het minimumloon. En ik heb begrepen van de VVD dat zij vinden dat, dat, maar van de, dat het maar van de baan moet. En ik heb begrepen van de PvdA dat men vindt dat dat moet blijven. En ik denk eerlijk gezegd, voorzitter, ik zou daar toch een, nog iets tegenover willen zetten. Het punt is namelijk dit. Dat op het moment dat je ziet dat we inderdaad moeten bezuinigen... ...en dat de klappen van die bezuinigingen natuurlijk het hardst aankomen bij de mensen die het het minst hebben... En als je dan als VVD er niet voor bent om uh, eens te gaan kijken of je met inkomstenverhoging iets zou kunnen doen aan de ene kant, dan vind ik, dan het gaat, geeft het geen pas op het moment dat je dan gaat bezuinigen bij die mensen die het het slechtst hebben. En wij steunen van harte hetgeen PvdA daarover naar voren heeft gebracht, want die willen wij graag aan de wethouder meegeven. Dank u, voorzitter. Mevrouw Verheijs zit te popelen. Ja, dank u, voorzitter. En ik heb namelijk niet uh, gezegd dat dat allemaal maar afgeschaft moet worden. Ik heb gezegd dat we daar goed naar moeten kijken. En dan niet alleen ten aanzien van uitkeringen en toeslagen. Maar ten algemene hoe we omgaan met wettelijk mak wettelijk minimum is gemeentelijk maximum. Want je ziet gewoon op een aantal terreinen dat, dat wij soms toevoegingen doen, waarvan ik me afvraag of dat nodig is. Dus het enige wat ik heb gezegd is dat we dat ook moeten bekijken en niet per de, op voorhand zaken uit moeten sluiten. Nou, Ik denk eerlijk gezegd dat u meer heeft gesuggereerd dan dat u waarschijnlijk heeft bedoeld te zeggen. En daar ben ik alleen maar blij om. Want ik begreep het zo dat u een pleidooi hield voor eigen verantwoordelijkheid en het afschaffen van het bovenwettelijke deel. Voor zover dat die is toegestaan. Ik vind ook dat dat zeker bekeken moet worden... maar ik ga op voorhand niet uh, zeggen dat ze uh, dus of zo afgeschaft moet worden... als ik niet kan overzien wat consequenties daarvan zijn. En daarom zeg ik van laten we daar goed naar kijken... En laat, maar laten we het niet op voorhand allemaal uitsluiten. Mevrouw van der Veld. Ja, ik wilde er net de vraag al stellen, maar... ach, ik was hem weer even vergeten. Voor, even voor de goede beeldvorming. Ik heb het zelf een beetje becijferd... maar de verhoging zoals u voorstelt voor de OCB. Wat zou dat dan nou reëel betekenen voor een woningeigenaar met een huis, laten we zeggen, van 2 ton? Nee, maar het is eventjes dat mensen erover kunnen nadenken. Het is natuurlijk vanaf 25, meen ik. Maar het is meer voor de beeldvorming. Bij hoge uitzondering nog deze vraag ja. dan. Bij 2,5 ton is het 4 euro. Bij 4 ton is het uh, 11 euro uit mijn hoofd. Goed. Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. Eerder uh, kondigde ik al aan, en niet alleen ik geloof ik, dat ik uh, tegen een verhoging van de tarieven ben ten aanzien van het parkeren. Uh, eigenlijk tot en met pagina 23 om het zo maar te zeggen. Ja, pagina 24 ook, maar daar besluiten we niet over. Uh, maar dat betekent eigenlijk wel dat, dat we dat uh, dan zouden moeten veranderen. Want op pagina 20 staat uh, de verhoging van het dagtarief De Zuid van een tientje naar 12,50. En uh, als wij, dat, als wij daar niet, uh, als we het daar niet mee eens zijn, dan zullen we daar toch een uh, amendement uh, voor moeten indienen. Dus dat wilde ik dan bij deze aankondigen. En de strekking van dat amendement zal zijn om het dagtarief De Zuid uh, dus niet te verhogen van 10 naar 12,50. En dit is een uh, betrekkelijk eenvoudige wijziging. Die mag wat mij betreft ook mondeling. Daar gaan we dan wel straks apart over stemmen. Maar ik bied wel even de gelegenheid tot een kort rondje. Is, is helder wat het voorstel is? Ja, ik heb ook nog twee. Oeh. Maar u, u zei van, we moesten eerst het algemeen... Het gaat over, dat heb ik vorige keer al gevraagd, maakende 22. Laten even meneer Bluis. Eén moment graag. Ja, sorry. Want ik wil even dit... Zei, helder is wat de VVD voorstelt. En ja, daar zijn wij voor ik wilde de wethouder even het woord geven om daarop te reageren het college heeft gezocht heeft een, een probleem met de, de, de dekking en heeft gezocht naar oplossingen en dacht dat dit een goede oplossing was dus als u denkt dat u het niet eens bent met het college dan, dan zei het zo en dan gaan we op een andere manier dekking zoeken goed Iemand anders nog? Hierover, dan gaan we naar meneer Bluis. Die heeft twee punten. Ja, het, uh, ik had uh, al gevraagd over de, de bestuursmodule. Dat is een module in de lijn van het raadsnet. Of dat, of dat wel noodzakelijk of Dat noodzakelijk dat is eigenlijk meer een vraag aan het college. Mag, mag zo ik... net... ja. Ja. Hij, hij, hij staat voor 2014 en volgende, als ik het goed heb gezien. En ik stel voor om hem er even in te laten staan onder de expliciete afspraak. ...dat die volgend jaar, als die wordt gehandhaafd, dan ter discussie komt. Ja, en hetzelfde geldt voor het klantenmanagementsysteem. Daar was ook al gezegd van, daar gaan we nog even naar kijken of dat... Maar oké, er werd gezegd door het college van, dat zijn de harde punten... ...daarom maak ik er nu wat zachtere punten van, van die twee. En u heeft net mijn toezegging... Ja, en ook voor klant, klantenmanagement nemen we ook dan mee nog in de, mm, in de besprekingen. Mm, daar ga... Maar nee, omdat het dat, dat was gezegd van, daar zou nog naar gekeken worden... Volgens mij, je er iets van? Ik, volgens mij heb ik dat niet gezegd. Ik heb alleen uitgelegd, volgens mij twee weken geleden, wat het klantmanagement-systeem doet. En waarom wij denken dat het handig is om dat te hebben. Ja, oké, okay, maar dit zijn, dit zijn... en beter handelen. Dus, daar staan ook weer besparingen tegenover. Maar oké, okay, daar hebben we het dan nog wel over. Ja. Meneer Demmers. Een ja. vraag... Um... Wij hadden afgesproken, en er staat ook opgeschreven dat uh, de legers uh, marktconform en kostendekkend moeten zijn. Nu blijkt dat we al jarenlang te veel vragen voor kansspelvergunningen, dus die legers is verlaagd. Maar is dat ook zo? Hebben we dan jarenlang te veel geld gevraagd? Dat is de vraag. Zullen we daar aan het eind van het jaar, als de legersverordening aan de orde komt, op terugkomen? Gelet op de tijd stel ik voor het praktisch te houden. Heel goed, voorzitter. Want u besluit er niet over nu, meneer Barbara Wilson. Ik zag net ook een aarzelende vinger, klopt dat? Dat heeft met, met een aantal zaken die de parkeertarieven betreft te maken. Het is namelijk zo dat eh, de voorstellen zijn om het parkeren in de ondergrondse parkeergarage gelijk te maken aan tarieven op straat. En ik meen ik eerlijk gezegd te weten dat dat iets is wat je zeker niet moet doen. Omdat er een zeker verschil altijd dient te bestaan tussen het tarief op straat, dat hoger is, en het tarief in de parkeergarage, wat lager is. En ehm, ja... Um, ik, het zit wel in de dekkingsvoorstellen in. En, en ik vind wel dat het zaak is om daar toch ook even op, het, op te letten. Hetzelfde speelt ook ten aanzien van het verschil tussen het parkeertarief op eh, P-Zuid en op de boulevard. Ook daar zul je, en daar is het net even over gesproken, een verschil voor moeten hebben. Um, en dan is het zo, een aantal partijen hebben gezegd dat zij er tegen zijn om... Het, ...het parkeertarief van 220 ...te verhogen naar 250. En ook dat staat in de... ...de, in de dekkingsvoorstellen. 24. Uh, dat is pagina 24... ...en volgende, die laatste zeker. Oké, okay, goed. Als dat allemaal nog komt... ...dan heb, heb ik vast een, een voorschot genomen... ...op hetgeen wat er dan nog aan zit te komen. Goed. En volgens mij geldt het ook... ...dat het van het LDC parkeergraad parkeergarage ...staat het ook bij pagina 24. Vanaf 20, pagina 24. Ja. Is daarmee de voorjaarsnota inclusief moties en abonnementen voldoende in debat geweest dan sluit ik dit onderwerp ik schors maximaal vijf minuutjes nu maar ik, ik wil u echt vragen om weer exact vijf minuten later hier terug te komen dan gaan we beginnen en dat doe ik ook omdat wij een jarige in ons midden hebben die ik nu ga feliciteren maar die ook iets wil uitreiken maar het is echt vijf minuten dank u wel nou ja, Pieter, zij lekker aan het gebak. Ja, wie zou die jarige zijn? Nou ja, het, dat gaan we wel horen zo meteen. Ja, precies. Weet je wat opvallend is? Ik heb helemaal geen stem gehoord van D66. Nee. Zou die wel aanwezig zijn? Nou, misschien niet, nee. Nee, het zou best wel eens kunnen, ja. Ik, ik heb ook even gemist aan de voorhand de absentielijst. Dus. Ja? vreemd op zich. Nou ja. ja. Ik had het voorspeld, hè? Het wordt een latertje. Het wordt zeker een latertje. Want we zijn nog ineens halverwege. Ja, we hadden de hele agenda al drie kwartier geleden afgerond moeten hebben. Ja. Maar goed, we hebben nog een paar punten te gaan. Nou, opvallend is dat er toch wel een zekere mate van, van uh, overeenstemming is over een aantal punten in dit geheel, vind ik. Uh, het parkeren niet omhoog, dat toch als een toeristisch gereedschap uh, gebruiken. Mits dat straks een meerderheid krijgt natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, het, ik, ik hoor toch ook wel stemmen, grote projecten temporiseren. Ja. Die mij nou eigenlijk in de koelkast zetten, denk ik. Of de regie uit handen geven. Ja, ja, ja. Uh, niet komen aan wegen en straten en groen. Dat moet goed blijven, dat moet onderhouden blijven. Uh, nou, dat zijn zo wel een paar punten van overeenkomst ja. uh, die je kunt vinden. Ja. Een VVV uh, toch wel goed functionerend, maar wel moeten inleveren. Wel wat moeten we inleveren, maar verder af blijven. Ja. Dat, uh... Wat opvallend was dat de VVD zei er moeten meer camperplaatsen komen. Ja. Ja, ook bevordering van toerisme en het image van Zandvoort. Je vraagt je af, waarom is dat er eigenlijk niet? Nee, er was terechte opmerking. Ja, Ik geloof van Demmers, tien jaar geleden hadden we dat al vastgesteld. Waarom hebben we dat nog niet gedaan? Maar hebben we er ook een locatie voor? Nou, parkeerterrein in de Zuid was een locatie. Hè, daar ligt een heel stuk braak. Ja. Daar, uh, ja, dat is half bestraat. Daar was het uh, oorspronkelijk idee voor om dat daar te doen. Ja gaat wel wat kosten, ben ik bang. Want je moet ook voorzieningen ook. bouwen. Maar ze gaan ook hun eigen vlees snijden. Geen fractieondersteuning. Ja. Ja. Ja. Uh, geen raadsdiner. Nee. Zo'n beetje. vroeger betaalde je dat zelf als je in de Ja, dat is toch wel wat een evenement geworden. En misschien hebben ze heel verstandig eraan gedaan. Ik, ik, ik gun ze het van harte om ja, met natuurlijk. elkaar uit eten te gaan, maar betalen dan zelf. Ja, ja. ja en, en heel terecht, als je gaat kijken wat er op, aan de personeelskant, het, het kerstpakket gaat verdwijnen. Opleidingen. Opleidingen gaan, de gratificaties gaan een stukje omlaag, nou ja, noem maar op. ...terecht dat ook de raad zegt... ...ja, maar ook wij moeten dus gaan inleveren dan. Yep. En uh, ja, ja... ...prima... Nou, dan de, de, de scholen natuurlijk. De Gerttenbach. Voorstel om de Gerttenbach bij de Oranje Nassau te bouwen. Ja. Ik dacht dat ze al bijna klaar waren met de tekeningen bestekschrijven voor de noodlokalen, streep noodlokalen, ja. ja. op de huidige plaats bij de Gerttenbach. Ja, uh, als ik de krantenberichten mag geloven, dan was het al bijna zover. Ja, ja klopt. Dus die plannen kunnen ook weer in de vuilnisbak. Er, en dan moeten ze nu naar, naar de Gerttenbach toe. Of naar de Oranje Nassau scholen Oranje Nassau nou, dat zou toch niet zo gek zijn. Dat is een enorm terrein, als je dat zo ja, ziet. En dan kan je op de kan je weer woningen bouwen. Uh, daar, daar valt voor de gemeente wat geld te verdienen, ja. he, met die grond. Dat, uh, dat is best een aanlocatie locatie hier. Ja, als de belangstelling is daar. Ja, um, ja, dan moet je in deze tijden maar afvragen, maar afwachten. Maar. Goed, in ieder geval zijn er eigenlijk niet zo idioot veel controversiële dingen. Ja, de VVD die vasthoudt aan geen kostenverhogingen voor de burger. Geen OZB? Nee. En de CDA steunt dat. En CDA steunt, het, maar. Uh, de Partij van de Arbeid die is mooi tegen zelfs. Ja. Die, die wil wel die lasten verhogen. Ja. Uh, ik dacht de oudere partij zo te horen, daarvan mogen de lasten ook wel wat stijgen. Dus dat wordt nog een spannende stemming. We krijgen heel wat stemmingen nog straks. Uh, ik vind het uh, tot nu toe een vrij netjes gaan. Net Geen grote schootpartijen. Nee, net. Iedereen discussie. luistert. Ja. En, uh, de inbreng van een aantal partijen is erg goed. Ja, absoluut. Er zitten bruikbare ideeën allemaal tussen. Ja. Vandaar dat het college denk ik ook zo reageert van... ...we gaan dit meenemen, hè. we ja. gaan dat verwerken. Maar ze in krijgen onze... nog een hoop op een bordje hoor. Ja, dit... Ze moeten nog een hoop doen in de komende maanden. Ja, ja, ja. Geen zomervakantie. <laughs> nee, dat zit er niet in. Uh, het, het, het aardig in de hele opzet vind ik overigens wel dat... die, die, die al die, die kostenbesparingen op personeelsgebied, maar voor één jaar zijn. Ja. Ja, dan gaan we Heropen we gaan de, de vergadering, gemeenteraad debat van 4 juli en verzoek u allen te gaan zitten en uw gesprek te beëindigen. Wij zijn inmiddels aangekomen bij agendapunt 5, zijnde het bestemmingsplan, kost verloren en omstreken en dat is gisteren in de informatieraad uh, informatie gedeeld. En als ik het goed heb beluisterd was de essentie uh, de kernvraag of u wel of niet instemt met de proef die het college voorstelt. Zijnde om het een keer zonder voorontwerp te doen. En ik stel voor dat we tot die kernvraag de discussie beperken. Tenzij een uur nog iets heeft ontdekt wat in discussie mag. Wie wenst het woord? Mevrouw Vrij, en we gaan onderling debatteren. Dus u heeft de arena. Mevrouw Vrij. Voorzitter, ik verlaat de vergadering. Meneer Demmers, dank u wel voor uw inbreng. Wel thuis. Mevrouw Vrij. Dank u voorzitter. Um, ik, ik zal mijn bijdrage kort houden. De VVD kan instemmen met deze proef. Maar wil wel kijken aan de hand van de volgende parameters of die gelukt is. En dat is tijd, het aantal fouten, de zorgvuldigheid en ook... ...de inspraakmogelijkheid. Uh, Dank u. Dank u wel, mevrouw Vrij. Mevrouw van der Veld. Ja, sorry, het ging een beetje rommelig. Ik, uh, ik, ik zou u toch ernstig adviseren om die proef niet te doen. En uh, waarom? Dit is een gebied wat in het verleden al veel problemen heeft gegeven. En ik neem aan dat er... Uh, ja vooral bestemd wordt zoals het nu al is. Maar toch voorzie ik door het niet houden van de inspraak... wat dan eigenlijk ook in het advies gegeven is aan het college... dat we daar problemen mee kunnen krijgen. En in plaats van een tijdsverkorting... dat we misschien wel eh, datgene wat we daarmee Me mevrouw, zouden winnen... Mag ik even een interruptie? U, u zegt dat er geen inspraak gehouden wordt. Maar dat is absoluut niet waar. Ik, de inspraak... Ik... Inspraakprocedure blijft. Ik heb geen. niet het woord inspraak. Ja, wel. Nee, ja, wel. Okay. Nee, ik heb gezegd de proef niet te houden. Ja, maar u heeft, u heeft gezegd dat er dan. Dat er geen inspraak is bij, bij, die, bij, die, bij die procedure. Dan haal ik twee die... dingen door de okay, ja, nee. Ik bedoel, goed, ik bedoel de daarmee duidelijk. inderdaad niet. Neer, niet ter. In dat je goed, het, het voortraject, laat ik het zo zeggen. Het gaat, het gaat mij erom, het, be, het advies wat gegeven is aan het college vind ik van en voor mij doorslaggevend om u te adviseren, dit toch niet te doen. Ja, maar het, het advies wat gegeven is aan het college is volgens mij gewijzigd, maar dat hebben we gisteravond op informele wijze eventjes besproken. Maar ik voorzie gewoon die, die, die tijdswinst slechts twee weken. Ik denk van, nou, waarom moeten we dit willen? Mevrouw Geurensson, kunt u iets licht over dit onderdeel? Ja, voorzitter, ik heb ja. daar met name inderdaad over. Met name over dat laatste aspect wat mevrouw Van den Veld aan de orde stelt, een vraag. Want het punt is namelijk... Wij hebben gisteren begrepen dat er een sprake is van een veel grotere tijdwinst. En mijn vraag in aanvulling op die tijdwinst, en daar zal de wethouder iets nader over zeggen, is, gestel nu eens even dat het tegenvalt, die proef, dat er inderdaad zaken zijn die opnieuw moeten, die nog uitgezocht moeten worden. Heb je dan binnen die tijd van, van die tijdwinst nog voldoende gelegenheid om dat te doen? Of kom je dan in de knoop? Dat is even de vraag. Mag ik kijken? graag nou, mevrouw okay. nee, Het is een beetje een ik, informeel ja, debat. Nee, oké okay, prima dank u. Nee in principe is zo, het is natuurlijk aangegeven in die memo dat heb ik gisteren ook al gecorrigeerd dat in eerste instantie werd gesproken over een tijdwinst van vier weken en dat bij nadere bestudering dat bleek te gaan om een tijdwinst van veertien weken. Dat betekent nu wel ook en dat is ook in de beantwoording vervolgens van de vragen uit mijn hoofd even van het CDA dat het natuurlijk ook gaat om de zorgvuldigheid dus wat dat betreft ben ik het eens met mevrouw Vrij zegt dat je die natuurlijk voorop moet hebben staan. Dus mocht er een mogelijk fout zijn die je toch in zeg maar de ontwerp uh, vindt, dan zal je die dus naderhand wel moeten corrigeren via de geëigende procedure zoals die nu zijn. En ik wil toch even uh, uh, iets dieper ingaan op het inspraak, want je hebt natuurlijk nog steeds de mogelijkheid ook om je zienswijze bij de Raad in te dienen, vervolgens uh, de hoorcommissie die zich daarover gaat buigen. En ook heeft men natuurlijk nog altijd de mogelijkheid om hier bij Raad informatie om um, uh, daar zijn zienswijze naar voren te brengen. En ik wil Eigenlijk heb ik dan ook een vraag terug aan de Raad. Want u bent hier heel zo stellig in dat u zegt van u vermindert de inspraak voor de, voor, de, voor de inwoners. Ik zie dat anders omdat ik denk van er zijn wel degelijk momenten. Maar ik vraag me dan af waarom in uw eigen reglement van orde gaat voorstellen om de hoorzitting af te schaffen. En op die manier ook een moment van inspraak voorbij laat gaan. Dus dat vind ik dan een beetje tegenstrijdig. Maar dat is een opmerking ...die ik graag bij u even neerleg ...hoe u daar tegenaan kijkt. Voor het CDA is het gewoon duidelijk... ...wij denken dat we met deze proeven moeten starten... ...en dan ondervinden we misschien best de problemen wel... ...maar ik denk dat het zorgvuldig genoeg kan... ...er is tussentijd genoeg tijd om het te regelen volgens mij... ...en, en, en we hebben toch ondertussen bestemmingsplannen... ...allemaal die herzien zijn... ...dus we hebben geen hele bestemmingsplannen... ...waar alles opnieuw moet... Ja, en je kan altijd nog later weer besluiten om het anders te doen. Als er een bestemmingsplan zich voordoet, waar het college denkt: nou, het is beter om die voorinspraak te doen, kunnen we het alsnog altijd doen. Meneer dus... Simons. Voorzitter, gisteren hebben we daar bij de informatieraad uitgebreid over gesproken. En met name denk ik nog even aan de inspreker, meneer Kalis, die eigenlijk heel goed weergaf uh, dat wat hij voelde hierover. Dat is dat uh, de burger op achterstand wordt gezet. In het hele proces wat er nu is, daar is niet voor niets een voorontwerpbestemmingsplan. Uh, en daarna pas een ontwerpbestemmingsplan die hele cyclus geeft aan. En dat wordt ook eigenlijk in de notitie van Lianne van der Hek heel duidelijk aangegeven. Dat je dan een fase mist. En ik vind dat een hele belangrijke fase. Daarnaast de opmerking van de portefeuillehouder over de hoorzitting afschaffen. Althans de zienwijze om die te horen. Ik moet u ook eerlijk zeggen, daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Dat vind ik geen goede zaak. Maar als ik dan toch even in, uh, mag aanvullen, het gaat om een proef. We gaan het bekijken, dit bestemmingsplan, dat heb ik kist ook aangegeven, is in 2010 uh, uiteindelijk uh, vastgesteld. Het is dus vrij uh, snel opnieuw in procedure. In het voortraject, hetgeen overigens geen verplichting is volgens de wet, mag ik dat even in her, uh, toch even in herinnering roepen. Dat is een mogelijkheid die we, we hebben geboden. Als het nou achteraf mocht mislukken dat het dus niet werkt, het is niet zo dat, we een, dat het een wet van mede en pers is. Het is een mogelijkheid om te kijken of we snelheid kunnen boeken of we een tijdwinst kunnen boeken. En waarbij natuurlijk de zorgvuldigheid zoals we aangeven, dat natuurlijk belangrijke factoren zijn. En werkt het niet, dan stoppen we ermee. Maar het is wel op een gegeven moment om te kijken of je hier ook een besparing in zou kunnen vinden. Dus ik wil toch vragen om te kijken van, biedt dan die mogelijkheid? Ik ga in ieder geval kijken of die proef werkt. We kunnen altijd achteraf besluiten en concluderen dat het niet heeft gewerkt. Maar het niet proberen weten we zeker, weten we helemaal niet wat er gaat gebeuren. Mag ik nog een keer voorzitter? Heel kort graag. Graag. Ja, uh... Ik geloof dat uh, duidelijk, natuurlijk, u wilt die proef uh, nemen en daarom heeft u het voorstel gedaan. En daarom heeft u dus in afwijking van het ambtelijke advies uh, gezegd, nou dat moeten we toch doen, want hè, we winnen daar tijd mee. Maar nogmaals, de burger wordt op afstand gezet, ik vind dat geen goede zaak. En daarnaast, als u dan als enig argument naar voren brengt, de tijdwinst. Dan vind ik dat tegenover het meedraaien van de opinies van de, van de burger. Vooral als die effect, effect kunnen hebben op het vervolgtraject. Dat je die moet meenemen. En uh, ik denk dat er gisteren ook op een hele duidelijke manier over is ingesproken. En ik denk dat die belangen... ...heel goed gewogen moeten worden. Meneer Simons, ook bij, bij de, de, de inspraakmogelijkheden die er is bij, bij deze proef... ...heeft de, de burger wel degelijk invloed op het uiteindelijke ontwerpen. Want het is de raad die uiteindelijk het ontwerp, de, de bestemmingsplan vaststelt... ...en neemt de zienswijze mee in het hele verhaal. Van Londen volgens mij in het debat, want er wordt al een beetje geherhaald... Wij gaan naar agenda punt 6: onderzoek kleinschaligheid cultuur-historisch landen in bestemmingsplanscentrum. Is daar behoefte aan het debat of zullen we gelijk naar het abonnement gaan? De behoefte aan debat, meneer Kramer? Er is één abonnement ingediend, en dat abonnement is gemeentebelangen Zandvoort, begrijp ik. Woordvoerder 6.1. Mevrouw van der Veld, wilt u kort toelichten? Jazeker, dank u. Um, gisteren kwamen wij erachter dat er nog uh, geld over is uit het potje. En ja, natuurlijk horen wij dat officieel terug te storten naar de algemene reserve. Waarna dan de wethouder uh, weer geld moet gaan vragen. Een nieuw krediet aanvragen. Dus ik dacht, jeetje, dat is toch onslachtig. Vandaar dat dit... ...commandement gekomen ben en het behelst het indien positief wordt besloten, want dat weet ik natuurlijk nog niet, op het opnemen van de nieuwe lijst monumenten en beeldbepaalende panden en de historische structuren in het bestemmingsplan. In aansluiting hierop de panden moeten worden aangewezen middels de aanwijzingsprocedure en uit de erfgoedverordening hiertegen ook bezwaar en beroep openstaat. De aanwijzingsprocedure en rechtstreeks voortvloeisel is uit het rapport van Steenhuis Meurs. Uren nog kosten voor deze aanwijsprocedure zijn begroot. Het werk kan worden uitbesteed en dat men tussen de 10 en 74 bezwaren kan verwachten... waarvan de kosten tussen de 17.000 en de 170, laten we het niet hopen, 1000 euro kunnen bedragen. In 2010 is er een krediet... ...van 165 euro beschikbaar gesteld... ...en omdat het gunstig... Van de ...aanbesteed is. Uh, u bedoelt waarschijnlijk 165.000 euro. Oh ja, sorry, ja 165.000. Ja, iedereen iedereen snapt dat de luisteraars Euros, thuis missen dan de 60. Duizend, ja. Nou ja. Inderdaad, dat bedoel ik. Nou ja goed, daar is dus uh, minimaal 32.000 euro van over... ...dus ons voorstel is om dat rechtstreeks... ...en niet via de algemene middelen... ...naar... Ja, datgene te doen waar we het straks voor nodig hebben. Eigenlijk gaan we nu gewoon met het potje van A, potje B alvast invullen. Zijn er vragen over dit abonnement of is de strekking helder? Ja? portefeuillehouder, wat is het standpunt? Positief, graag zelfs, want dan kunnen we de procedure versnellen. Goed. Hoeft dan debat, meneer Kramer? Ja. Voorzitter, er is een beetje verwarring ontstaan over het bedrag van 170.000 euro, wat eventueel zou kunnen ontstaan wanneer er uh, een fors aantal bezwaren gaan uh, komen. En wij vragen ons af of dat be bedrag uh, ergens begroot is. Mevrouw. Nee. Maar kijk, wij, gisteren heb ik daar en, uh, misschien dan toch een klein debat als ik uh, zo vrij mag zijn. Zeker. Gisteren hebben wij uh, aangegeven namens de fractie dat wij toch wel een hoop, nou ja, laat ik maar trammelant zien, als, als we meer panden gaan toevoegen aan die lijst en ook beeldbepalende panden. En als ik dan zie dat dit, dit het risico zou kunnen zijn, dan vraag ik me toch wel af of dat wijs is om dat te, te gaan doen. En dan zeker als er geen krediet is. Wethouder Geurensson, heeft u daar wellicht een idee over? Het, het is een voortvloeisel, het is een, een uitvloeisel eigenlijk van hetgeen besloten is. Waarbij we willen komen tot um, een uh, conserverend bestemmingsplan. Waarin zeg maar de authenticiteit en kleinschaligheid van het dorp wordt vastgelegd. Onder andere middels beeldbepalende panden. Dat, nee, dank. Dat, dat, hele, dat ga ik niet helemaal raden. Ik heb gisteren ook aangegeven dat op het moment dat er een bezwaar komt om de hele, hoe de hele procedure eh, eh, in werking zal te kunnen treden, wat dat zal gaan betekenen. En dan uitgaande natuurlijk van het maximale aantal bezwaren, zou dit kunnen. Het is, uh, het is, het is begroot, het is geschat, maar dat betekent natuurlijk wel dat het zou kunnen. En dat kan je niet uitsluiten. En nee, dat is niet begroot. Daarom vraag ik ook, omdat je nu je aanwijzingsprocedure gaat starten, of de rest van het krediet op deze manier aangewend mag worden, in ieder geval voor het in gang zetten van die aanwijzingsprocedure. Anders blijft het boven de markt hangen. Mevrouw Keurensson, mag ik een vraag ter verduidelijking stellen? Misschien helpt het ook meneer Kramer. Is het zo dat in één klap alle panden worden aangewezen of gaat dat gefaseerd? Dat gaat in één keer, wordt iedereen aangeschreven. Oké. Helder, Ja? Ja, Voldoende in debat? Dat betekent dat wij dan dit onderdeel afronden en doorgaan naar agendapunt 7. En dat is het agendapunt voortzetting buurtbemiddeling. Hamerstuk. Hamerstuk. Geen debat? Nee. Dank u wel. En dan gaan wij door naar agendapunt 8, het reglement van orde. Daar zijn... Nee. Er zijn in ieder geval vijf abonnementen wordt mij ingefluisterd bij agenda punt 8. Maar eerst is natuurlijk de vraag, heeft u behoefte aan debat? Nee? Zullen we dan de abonnementen door gaan lopen? Abonnement 8.1. Strekkende tot het aanvullen van niet geagendeerde onderwerpen wordt ingediend door gemeente Belangen Zandvoort. Mevrouw van der Veld, wilt u een korte en bondige toelichting geven? Dat wil ik. Dan ga ik proberen kort en bondig te doen. Um, artikel 24 in het huidige reglement van orde bood inderdaad de mogelijkheid om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen. Dat hebben we ook met z'n allen zo afgesproken, dat wilden we ook. Uh, er was wat zeg maar, onduidelijkheid in de tekst, waardoor het niet duidelijk werd wanneer dat nou, onder welke voorwaarden nou plaats kon vinden. En uh, ja, nu artikel 24 aangepast is, is dus de mogelijkheid ook weggehaald... maar ook in de toelichting om in te kunnen spreken over niet geagendeerde on onderwerpen. Als ik dan even terugdenk naar wat wij hier met z'n allen he ooit hebben afgesproken in deze zaal... dan is het ook in het coalitieakkoord zelfs opgenomen... dat er een nieuw bestuurstijl moet komen waarin overleg, respect, helderheid en efficiëntie centraal staan... En dat zal de komende vier jaar worden geïntroduceerd. Een transparant, integer bestuur zal openstaan voor signalen van de burgers. De betrokkenheid van en participatie door inwoners en ondernemers krijgt een nieuwe impuls. Overwegende dat de aan, door de aanpassing van het artikel in het reglement van orde het spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen zal verdwijnen. Het huidige reglement van orde wel de mogelijkheid biedt om in te spreken over niet geagendeerde onderwerpen maar de wijze wanneer en onder welke voorwaarden onvoldoende omschreven is. Het wenselijk is om in de verordening op te nemen dat men over niet geagendeerde onderwerpen kan inspreken. Het tevens wenselijk is om enige procedurestappen om te kunnen inspreken over een niet geagendeerd onderwerp op te nemen in het artikel. En ik stel dan ook voor om aan het artikel twee, een tweede lid toe te voegen, zelfs een derde na... En dat zal zijn ook kunnen aanwezigen op de publieke tribune het woord voeren over niet geagendeerde onderwerpen. Indien zij minimaal 24 uur voor aanvang van de informatiebijeenkomst het onderwerp waarover zij willen inspreken bij de griffie hebben aangemeld. Er worden in principe maximaal drie insprekers met niet geagendeerde onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten... En dan als laatste puntje, de griffier op te dragen, de toelichtende tekst in de overeenstemming te brengen met dit artikel. Dank u wel. Nadere vragen? Behoefte aan vragen, meneer Drommel? Graag een opmerking, voorzitter. De VVD die heeft dit heel nauwkeurig gelezen en ook uiterst nauwkeurig geluisterd naar mevrouw Van der Velten. En we stemmen graag in met dit voorstel. En we zouden zelfs bereid zijn dit mede te ondertekenen. Andere nog, behoefte aan nadere vragen? Helder. Gaan we door naar abonnement 8.2. Abonnement benoeming wethouder. Ingediend door de VVD en gemeente Belangen-Zandvoort. Wie is Penvoerder? Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. En dit amendement gaat over uh, de benoeming van een wethouder of althans het stemmen bij de benoeming over een wethouder in het verleden of de twee laatste keren zijn we daar verschillend mee omgegaan en dat lijkt te maken te hebben met een verschil in interpretatie van de gemeentewet en graag zouden wij van de gelegenheid gebruik willen maken om dit punt te verduidelijken en daarom eh, stellen we voor om het ontwerpbesluitreglement van orde aan te passen dat de benoeming van een wethouder geschiet op grond van een aanbe aanbeveling in de zin van de artikelen 28, 29 en 31 van de gemeentewet en dat ook in de toelichting eh, toe te voegen. Dus dat het, uh, he, hoe het proces eigenlijk uh, geschiet... dat het veelal geschiet uh, op nominatie van een fractie... en dat de benoeming van een wethouder geschiet op grond van een aanbeveling... en niet op grond van een voordracht, want daar zit hem eigenlijk uh, de crux. En dit brengt met zich dat indien een raadslid beoogd wethouder is... hij mag meestemmen, maar ook dat het een vrije stemming is. En uh, de toevoeging uh, aan artikel 32 verduidelijkt dit... Helder. Nadere vragen? Meneer Ja, ik, ik wilde eventjes vragen waarom u het hebt over nomineren en niet over kandideren. Dat is een, een, een tekst ik heb me eigenlijk laten inspireren, zowel door de gemeentewet als door een handleiding van de VNG hierover. En eigenlijk zag ik in diverse stukken steeds de term nominatie. Het nomineren van een, een, van een wethouderskandidaat. Dus vandaar dat ik dat heb overgenomen. De reden waarom ik dat vraag is, er kunnen namelijk meerdere genomineerden zijn, maar er kan er maar één kandidaat zijn namens een fractie. Stel ik me zo voor. Nee, maar hier staat toch niet dat één fractie een wethouderskandidaat nomineert? Nee, dat een wethouderskandidaat nomineert? Voor de VVD het reglement voor orde. Dames en heren, volgens mij is het een, een beetje een woorddiscussie. Ik denk, wat hier wordt bedoeld is om die problematiek die in het verleden is geweest duidelijk te krijgen via één lijn. En of het nu kandideren of nomineren is, het is helder dat er misschien meerdere kandidaten kunnen komen. En dan kun je kiezen. Ja? Ik hoor een aarzeling, maar omwille van de tijd ga ik door. Amen, amendement 8.3. Persoonlijk feit. Wordt ingediend door VVD en gemeente Belang en Zandvoort. Wie is penvoerder? Mevrouw Vrij? Ja, dank u voorzitter. Allereerst, dit amendement gaat over een persoonlijk feit. En ik zal eerst uh, duiden wat daaronder verstaan uh, moet worden. Een persoonlijk feit, daarbij valt te denken aan een belediging van een raadslid of aantijgingen die als onterecht worden ervaren... In het reglement van orde van zowel de Eerste als de Tweede Kamer, eh, kan een, eh, als dat plaatsvindt, kan het Kamerlid een, een voorstel van orde doen nadat het persoonlijk feit is geduid en diegene krijgt dan het woord. ...in de raadsvergaderingen van de gemeente Zandvoort... ...worden ook geregeld persoonlijke feiten geduid... ...zelfs eerder nog op deze avond. En in het, in het reglement van orde zoals dat nu voor ligt... ...is daar geen voorziening voor getroffen. En naar de mening van de VVD en naar de mening van de fractie van GBZ... ...zou het wel goed zijn om hier expliciet een voorziening voor te treffen... En met voornaamste doel eigenlijk om meteen de lucht te klaren in de openbaarheid. En daarom eh, hebben wij een voorstel eh, daartoe eh, gedicht. En dat eh, wordt aan het artikel over het voorstel van orde toegevoegd. De titel van de artikel 36 komt dan te luiden voorstel van orde en persoonlijk feit. En daar wordt dan een lid aan toegevoegd dat luidt. Elk raadslid of buitengewoon lid kan op elk moment het woord vragen vanwege een persoonlijk feit. De voorzitter verleent het woord voor een persoonlijk feit niet dan na een voorlopige aanduiding van dat feit. De beslissing of iets een persoonlijk feit vormt berust bij de voorzitter. En Deze tekst komt eigenlijk overeen met, met de tekst zoals die ook in het reglement van orde van de Tweede Kamer uh, uh, luidt. En eh, de, het onderdeel B van dit amendement eh, houdt eigenlijk in dat de toelichting eh, wordt aangekom, aangepast. Eigenlijk overeenkomstig eh, hetgeen ik zojuist ik heb toegelicht. Dank u. Dank u wel, mevrouw Verheij. V voor, voorzitter, mag ik, mag ik een vraag stellen over, over de, over de, over de, de, de, de bewegenheden om dit voor te stellen. Je zou zeggen op het moment dat zich een, in de zin zoals u dat heeft verklaard, een persoonlijk feit voordoet. Dan lijkt het net alsof je... Als je dat op deze manier moet regelen, je anders het woord niet zou krijgen. Maar ik kan me zo voorstellen dat je gewoon het woord vraagt. En dan krijg je het toch ook. Dus wat, waarom is deze regeling in het leven nodig geroepen? Mag ik daarop... Ja, even, zeker. Graag. Ja. Want uh, meneer Warburg-Weerson uh, leest mijn gedachten. Ja, dat is eigenlijk uh, het inbouwen van een waarborg en ook een bepaalde eigenlijk een, een, heeft het ook een indirect te maken met, met de evaluatie. Of nu bewaren we vaak zaken wat dat betreft ook voor de evaluatie. En, en zeker daar waar het gaat ook om persoonlijke feiten. Denk van nou, dat kunnen we toch ook nu meteen de lucht klaren. En laten we dan eh, ook dat borgen. Dat is, de, zo zie ik het eigenlijk. Het is, eh, het is eh, strikt genomen misschien niet eh, noodzakelijk. Maar ik denk dat het eh, eh, voor deze raad heel eh, waardevolle toevoeging kan zijn. Mevrouw, voorzitter. Als, als mevrouw Verweij zegt... ...laten we het borgen, dan lijkt het net alsof het woordvoeren... ...naar aanleiding van zo'n persoonlijk feit niet geborgd zou zijn. Iedereen staat er toch vrij al, als hij dat wil, om het woord te vragen... ...ten aanzien van iets wat er hier in de vergadering aan de orde is. Dus ik, ik zie de meerwaarde niet om dit zeg maar, op zwart of wit te zetten... ...want we hebben die mogelijkheid al, lijkt mij. Vragen kan inderdaad altijd... Maar hiermee wordt eigenlijk ook dat je dan ook het woord krijgt. Sowieso. En, en, da, en, da, en dat is het eigenlijk. En, en, het, is, het is geen gunst. Het is, het is een recht. Het staat ook in het hoofdstuk: rechten van leden. Anderen. We gaan door naar agenda punt 8 of naar abonnement 84. Wordt ingediend door. Meneer Baber Wilson.